Call me maybe, Carly Rae Jepsen op Slamm Het is tien over half acht precies, je weet wat dat betekent hè. Slamm FM Phone Fuck. Het is tijd voor de Slamm FM Phone Fuck, wie gaat er vandaag weer in? Afgelopen dagen in het nieuws, jongeren kunnen heel slecht aan bijbaantjes komen. En dus pakken ze elk soort werk dat ze kunnen doen. Zelfs als je een hoogopgeleide kakker jongere bent met een universitaire studiewerkervaring uit Wassenaar. Dan kan je zomaar eens terechtkomen bij bijvoorbeeld een uh, hamburger-tent. En uh, een van die hamburger-tenten in Nederland is de Burger King. Laten we daar nou eens mee bellen. En spelletje Leo, ik, kom je er wel eens? Uh, ik ben eigenlijk van, van de andere. Maar Jij ik, van de andere, ik kom maar... zo nu en dan, zo heel af en toe bij de Burger King. Maar je weet hoe ze daar uh, orders omroepen, hè? <laughs> Altijd heel hard door die tent heen. Dat valt mij al de. Uh, in wapperkaat! Ja, dat hoor je altijd. En laat onze ballo-jongeren die werk zoekt bij die uh, burgertent dat nou net hebben ingestudeerd. We gaan eventjes uh, bellen met de Burgerzaak. Met Sonja, Burgi Hovendorp. Uh, hallo Sonja, ben met Roderick van Asdonk. Hallo. Uh, ik heb even een vraag. Ik ben uh, sinds een aantal maanden in between jobs. Ik uh, heb nogal een brede ervaring op het gebied van sales, marketing en stock and finance. En uh, op dit moment heb ik me voorgenomen om verdiepen in de burgerbranche. Zoek je hier nog vakkundig personeel? En uh, uh, als crewmember of als uh, leidinggever? Nee, als crewmember. Gewoon, ik wil onderaan beginnen, zeg maar, met de burgersbakken. Uh, als zwaar. Ik ben langsgekomen, sollicitatie, komen een aan Daarvan kunnen we kijken. Ja, want ik, ik, ik zag dat jullie uh, uh, als eis aan jullie mensen stellen... gasgericht, stressbestendig, positieve instelling. Uh, Teamplayer, nou, dat komt goed uit, want ik heb gebed met hond ook dubbel. Uh, Oké, nee, ik, maar, uh... ja, Ik kom regelmatig bij u in de Spuistraat om een lekker woppertje te eten. Ja. En, ik, en ik heb al zelfs wat kools uh, geoefend thuis. Uh, misschien dat bij de sollicitatie ook verpast ik wel. Bijvoorbeeld uh, Winston in Wopperkast. Dat is bijvoorbeeld eentje die ik dan uh, heb ingestudeerd. Zegt u daarvan, nou, dat klinkt al aardig als aanzet. Daar kunnen wij wel wat mee hier. Dat doen wij niet meer. Alles is via computer. Dat schrijven we oh. niet meer. Oh, oké. Okay. Ja. Want dat heb ik wel zitten oefenen van. Sharmila, uh. die muntje was banaan, niet koken. Wat doe? Bijvoorbeeld, had ik ja? ook nog geoevend, Maar dan je het goed? Als je langskomt, ja? Ja? krijg je een van ons. En bijvoorbeeld. Geen beek ja, aan het burger! Wat doe je? Bijvoorbeeld, hoe vond u daarvan? Nee, ik heb u net uitgelegd, dat doen wij niet. Wij schrijven niet meer voor een wapperkaas of wat dan ook. Alles is via computer, wordt netjes aangeslagen en komt in de keuken oh, op Oh, oké, okay, want ik had bijvoorbeeld ja? ook... Er zit geen rietje bij die milkshake, Etilia! Hoe kan je dat nou dat, doen? Dat is dus ook niet meer nodig. Die had ik ook in mijn arsenaal. Nou, excuseer mij, wij herkennen ons daar niet in. En, ik hoor dat toch altijd als ik langs kom bij uw Burger hoor. Mocht u dat ervaren hebben, dan bied ik daarvoor mijn welgemeende advies aan, want dat kan absoluut niet de bedoeling zijn. Nee, maar ik ja, nee, ik denk ja, dat gaat er zo aan toe. Dus dat studeer ik alvast in voor de in verband met sollicitatieprocedure natuurlijk. Dat kan een voordeel zijn. Als je dat ook kan zeggen van. Uh, geen vier, Mag ik u vragen of ik u verder nog van dienst kan zijn? Nou ja, dat, dat vraag ik dan... van. Wat vindt u ervan als ik zeg. Drie wapperen minuut! Hoe moeilijk kan het zijn? Patoe, patoe, pato! Ja, ik wil u een hele fijne dag wensen. En uh, mocht er verder nog vragen zijn, dan kunt u allicht nog contact opnemen. En ik hoop dat wij op een andere manier met elkaar kunnen communiceren. Want uw meneer, van communiceren. Het persoonlijk gezien, uh, prefereer u... ik een andere manier van communiceren. Mocht u maar u, vindt, het, u vindt, vindt dat. Uh, dan dan ja, dank u wel. U vindt het niet duidelijk? He? Twee wapperen kaart. Twee wapper Hoe oh, moeilijk, oh, moeilijk is het nou? Is Hileago, ja, twee wapper op dat ding laten zetten en naar die manier te brengen. Vindt u niet duidelijk? Ja, oh. <lacht> Ja, ik snap wel dat jongeren niet aan bijmaatjes komen. Sorry, zo niet eens geaccepteerd om te solliciteren. Dus. Ah, nou, dan toch maar naar die andere hamburger hamburgerketen. Dit is David getta